De rechter moest om zes uur vanavond uitsluitsel hebben over de besprekingen. En in plaats van een overname door een Amerikaanse investeerder is plan B voorgelegd aan minister Bos en de rechter. In dat plan moeten spaarders van de DSB-bank een deel van hun spaargeld omzetten in aandelen om de schuld van DSB omlaag te brengen. Het ministerie van Volksgezondheid gaat mensen aanpakken die geen premie betalen voor hun zorgverzekering. Er wordt een heffing van hun loon of uitkering ingehouden. Dat is mogelijk sinds 1 september. Het gaat om 100.000 Nederlanders die sinds de invoering van de verplichte basisverzekering vier jaar geleden nog nooit premie hebben betaald. En om nog eens 200.000 mensen die een betalingsachterstand hebben van meer dan een half jaar.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 Een hele goede avond, dames en heren. Mijn naam is Benno Veugen en u luistert naar het programma Tap Zeppi. En Tap Zeppi is een twee-durend New Age muziekprogramma hier op je eigen lokale radio. Elke zondagavond van 9 tot 11. Return to your heart. Daar zijn we verleden week mee begonnen met het uitzenden van deze muziek van deze CD van Kang. Ja, nou ja, ik, ik kan het echt niet uitspreken. Het is een Q, een I, een A en een O. Nou, krijgt krijg dat maar eens uit je bek, zou ik zeggen. Goed, we gaan door met hard Chakra Meditation, nummer 2. Coming Home van Karunesh. Dat is tenminste wel duidelijk taal. Met allemaal uh, het ondersteel van Oriana Music. Er zit trouwens een nieuwe cd aan te komen via Oriana van Aiolia. Een dubbel cd. Ik hoop hem uh, in deze weken bij jullie te boven te laten horen. Veel huis plezier voor dit eerste uur van Tap Seppi. Thank you. We'll <laughs> Een trance dance journey met Rishi en Harshil Har Ja, dat is allemaal tot ons gekomen via osho.nl. En nou, je hoort het al, het ritme zit er goed in. Maar we gaan toch afsluiten in het eerste uur met, uh, met, met, met hele andere muziek. Hier hebben we het Body Healing met Shastro en Nandare. Alles allemaal van Malemba Records. Tot aan het uh, nieuws en daarna ben ik terug voor nog een uurtje. Tap, Zeppi, graag tot straks, dag.